6 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Beurzen kelderen naar Grieks referendumvoorstel. Toekomst Mauro blijft onzeker. En opnieuw verdachten opgepakt van dodelijke juwelierberoving. <middels>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 Deskundigen en politici spreken van een onverantwoord plan. Ook in de andere Eurolanden is met verbijstering gereageerd op het plan om een referendum te houden. President Van Rompuy en de voorzitter van de Europese Commissie Barroso hebben laten weten dat ze ervan uitgaan dat Griekenland de gemaakte afspraken nakomt. Ze noemen het Europese noodpakket het beste voor Griekenland. De Nederlandse regering maakt zich zorgen over de vertraging die kan ontstaan door een referendum. Premier Rutte vindt dat een eventueel referendum over een beperkt deel van het steunpakket moet gaan. Morgen wordt er voorafgaand aan de G20-top in Cannes met Griekenland over het referendum gesproken. Het referendumplan van de Griekse premier Papandreou heeft vandaag geleid tot een bloedbad op de beurzen. In Amsterdam verloor de AEX-index 3,7 procent. In Frankfurt en Parijs gingen de beurzen zelfs meer dan 5 procent omlaag. Vooral financiële aandelen werden zwaar getroffen. Het aandeel ING verloor 14,5 procent. De Tweede Kamer voelt er niets voor alsnog een verblijfsvergunning te geven aan de Angolese asielzoeker Mauro. Een motie van de SP en GroenLinks daarover werd verworpen, met 72 stemmen voor en 78 tegen. De regeringspartijen VVD en CDA, gedoogpartner PVV en de SGP stemden tegen. Ook een motie van de PVDA en de ChristenUnie, waarin het kabinet werd gevraagd een grotere groep een verblijfsvergunning te geven, haalde het niet. Andere moties kwamen niet in stemming. Het CDA zei vandaag dat Mauro een studievisum moet kunnen aanvragen in Nederland en niet in Angola, zoals de regels eigenlijk voorschrijven. Minister Leers liet weten dat hij de aanvraag afwacht en dat hij er welwillend naar zal kijken. Dat geldt ook voor het verzoek om de aanvraag in Nederland in te dienen. De zorgverzekeraars vinden de plannen van staatssecretaris Veldhuizen van Zanten met het PGB onuitvoerbaar en onduidelijk. Dat staat in een brief die hun koepelorganisatie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De staatssecretaris wil een vergoedingsregeling in het leven roepen voor gehandicapten en chronisch zieken... die door de bezuinigingen hun persoonsgebonden budget kwijtraken. De verzekeraars vinden die regeling klantonvriendelijk. De criteria zijn zo vaag dat patiënten niet goed weten of ze voor vergoeding in aanmerking komen...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 AMB verkeersinformatie Normaal gesproken zou de drukte nu moeten afnemen. Maar het wordt zelfs een beetje drukker. Sommige files worden langer. Er zijn een paar rare dingen gebeurd. Op de A4 richting Amsterdam staat bij Soeteroude-Rijndijk nog 5 kilometer. Andere kant op, dus naar Den Haag, staat er 10 kilometer file. A12, Den Haag-Utrecht, tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug, 14 kilometer. Die file geeft enorm veel vertraging. Bij Nieuwe staat nog steeds een kapotte auto. Daar is een wiel afgebroken en daarom is de rechterrijstrook dicht. Het lukt maar niet om die auto daar weg te krijgen. Door die file loopt het ook vast op de N11 die uitkomt op de A12. A50 Arnhem Os tussen Knoop het Grijshoort en Knoop het Ewijk 12 kilometer. En op de A325 vanuit Nijmegen naar Velpenbroek tussen Elden en Westervoort 5 kilometer. De beste klantrelatie.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 Het NOS Radio 1-journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overding. 8 over 6. Goedenavond. Verbaasd, verbijsterd. Europese regeringsleiders en beurshandelaren hadden het niet zien aankomen dat de Griekse premier een referendum wil houden. over het reddingspakket voor zijn land. De vraag is, hebben zij iets over het hoofd gezien... of heeft Papandreou er echt nooit iets over gezegd? Nou, die vraag leggen wij voor aan Tatjana Markaki. Zij is docent Nieuwe Griekse Geschiedenis... aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Bent u ook zo verrast door dat voorstel van Papandreou... gisteravond voor een referendum? Um, enigszins wel en enigszins niet... Um, kijk, ik ben niet verrast uh, in de zin dat uh, de, een referendum, het houden van een referendum was altijd, had altijd de voorkeur van uh, George Papandreou. Dat was duidelijk. Ook uh, zes maanden geleden waren er gesprekken daarover. Uh, ik heb uh, zelfs uh, recente uh, artikelen gevonden in Griekse kranten waar de staatsrechtelijke kanten van het houden van een referendum worden besproken en geanalyseerd door verschillende uh, deskundigen. Dus het was bekend dat er een referendum ooit gehouden zouden worden. Alleen het verrassingselement zit denk ik in het tijdstip. Niemand had verwacht dat het nu zou gebeuren. En wat dat betreft ben ik ook verrast. Uh, hoewel aan de andere kant ik moet zeggen dat het verzet in Griekenland uh, tegen het, uh, noodpakket, het laatste noodpakket is... Sterk toegenomen. Uh, ik was zelf uh, tien dagen uh, in Griekenland uh, vorige week. En ik heb het uh, ja, zelf uh, meegemaakt. De protesten zijn uh, echt enorm toegenomen. Dus ja, Papandreou wil een uh, middel hebben om... Uh, de protesten een beetje te temperen... en te laten zien dat hij uh, naar de burgers uh, luistert. Uh, toeval wil dat ik zelf vorige week ook een paar dagen in Athene was. En als je dan met de mensen daar sprak... waren ze inderdaad ontzettend boos op Papandreou, op de regering... waarmee de uitslag van een referendum, als het wordt gehouden, eigenlijk wel vaststaat. Ja, dat, dat is waar. Ik denk dat de meerderheid tegen het noodpakket gaat stemmen. Als de, tenminste dat de vraag van het referendum zal worden. Uh, dus uh, aan de ene kant zou je kunnen zeggen: het is geen goed moment uh, voor Papandreou om zo'n beslissing te nemen. Aan de andere kant is het misschien ook een manoeuvre om, om, om, te, ja, om een uitweg te vinden. Hè? Want. Uh, hij uh, ervaart ontzettend veel druk van alle kanten, zowel van, uh, van Europa, van de Europese leiders als van, uh, van het binnenland. En hij wil eigenlijk niet zelf meer alleen die verantwoordelijkheid dragen. Is dat, is dat waar het op neerkomt? Ja, ja, ik denk het wel. Ik denk en, dat het zoiets uh, speelt. En u zegt, een, maan, een paar maanden geleden werd al gesproken over een referendum, alleen de timing is verrassend. W wanneer werd er dan gedacht dat er een referendum zou worden gehouden? Uh, er was geen uh, specifieke moment uh, uitgestippeld toen, uh, want het was ook niet duidelijk wat de precieze inhoud van het referendum zou zijn. Uh, er was sprake van een referendum over wel of niet steun aan de regering Papandreou, over het algemeen. Maar men was niet uit, dus de commissie die Papandreou had ingesteld toen, was niet uit over de precieze vragen. Hoeveel vragen uh, zou het referendum inhouden? Oh, en... Maar hij, hij had dus ook zelfs een commissie ingesteld om een referendum voor te bereiden. Ja, ja, okay. ja, ja, ja dat, dat is bekend. Ja, goed. Nou ja, omdat het nu zo als een verrassing komt. Wat, wat denkt u? Gaat hij het redden de komende dagen? Uh, ik denk het niet. Ik denk het niet. Uh, als ik nu de Griekse kranten lees, ik zie dat de ontwikkelingen razendsnel uh, gaan. Uh, vandaag uh, is er vier een uh, parlementariër uh, opgestapt. Dus nu uh, staan de parlementariërs van de, van de PASOK, van de Socialistische Partij, dus van de Regeringspartij, op uh, 152. Uh, uh, de regering begon met 160 uh, van de 300 zetels. Dus uh, Papandreou heeft acht parlementariërs verloren uh, binnen twee jaar. En er zijn nog twee vrouwelijke parlementariërs... die vandaag een verklaring, uh, Mondelin... en de andere een schriftelijke verklaring, hebben afgelegd... waarin ze uh, pleiten voor uh, de vorming van een uh, regering van nationale eenheid. Uh, anders, uh, ja, de ene dreigt met... Uh, Opstappen, dat ze onafhankelijk uh, gaat worden. Verder gaan, goed. Ja. Zijn lot hangt aan een zijdedraadje. Wellicht dat we voor half zeven nog even naar Griekenland gaan... om te horen hoe het daar op dit moment is. Tatjana Markaki, docent Nieuwe Griekse Geschiedenis in Amsterdam. Ik dank u wel voor uw toelichting bij de ja. referendumplannen. Graag gedaan. Goedenavond. Okay, dag. En mocht het tot een Griekse referendum komen... dan wil premier Rutte niet dat het tot vertraging gaat leiden... bij het oplossen van de eurocrisis. De euro moet gered worden en dat kan niet langer wachten.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 Wat voelt u zich dan niet enigszins bedonder door de Grieken? Nou, kijk, waar je, waar je nu vooral voor moet zorgen is dat het tempo erin blijft. Uh, er staan echt grote belangen op het spel. En wat we niet kunnen hebben is dat nu de uitvoering van de afspraken van vorige week zou gaan vertragen. We moeten nu de zogenaamde brandgang bouwen. ervoor zorgen dat uh, er geen besmetting van andere landen kan plaatsvinden. Dat Griekenland zelf zo snel mogelijk weer op eigen benen staat. Uh, ja, en hoe de Grieken besluiten aan de bevolking en het parlement voorleggen, daar gaan zij over. Wat ik kan bevorderen is dat het niet tot vertraging leidt en dat zaken zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Betekent dat dat het debat vanavond en het politieke proces hier gewoon door kan gaan, ook al lijkt het erop dat de Grieken misschien af gaan haken? Het is des te urgenter eh, dat we hier tempo maken, omdat eh, ja, wat we doen aan het noodfonds, wat we doen op het punt van de banken versterken... wat we doen om ervoor te zorgen dat landen zich aan afspraken houden, is nu alleen nog maar belangrijker omdat we op dit moment uh, ja, de Grieken lijken een vertragende factor in te bouwen. En we doen er alles aan om die vertraging er weer uit te halen. Hoe gevaarlijk is dat nou, wat de Grieken doen? Ja, wat we moeten bereiken is dat die vertraging niet ontstaat. Dus dat Griekenland snel uh, overgaat tot het vaststellen van een akkoord te zijn met de afspraken van vorige week. Dat wij dat hier ook doen, dat alle Europese landen dat doen. Zodat ja, wij ook naar de wereld laten zien dat we onze verantwoordelijkheid nemen. En dat Europa uh, ervoor zorgt dat hier orde op zaken wordt gesteld. Premier Rutte in gesprek met Arjan Noorlander. Vanavond is er in de Tweede Kamer weer een Eurodebat. Ongetwijfeld ook daar veel vragen over het Griekse referendum. Te volgen dat debat op ons digitale kanaal Politiek 24 of via onze site nws.nl. Koningin Beatrix en Prins Willem-Alexander maakten zich ook op Curaçao op voor demonstranten. Zometeen gaan we horen of het een groot protest was. Tennis mooi bij de AWB. Hoe staat het ervoor? Nou, slechter dan een half uurtje geleden. Normaal, ja, normaal gesproken zou het nu minder druk moeten worden, Tim. Ja. Maar het... Het loopt weer op. 265 kilometer aan files. Komt onder andere door slecht weer, maar ook door, uh, door uh, ja, een auto met pech. Onder andere op de A12, kom ik zo bij. Eerst de A4, Amsterdam-Den Haag. Daar staat bij Zoetenwouw Rijndijk 8 kilometer. En op de A12, Den Haag-Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug, 14 kilometer. Lange tijd heeft er bij Nieuwebrug een kapotte auto gestaan. Daar was het wiel afgebroken, dus ze kregen hem daar heel lastig weg. Uh, die file van 14 kilometer geeft ongeveer een uur vertraging. Door die file op de A12 loopt het ook vast op de N11 en op de A20 naar Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en het knooppunt Gouwen staat 8 kilometer. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os, daar staat 12 kilometer. Tussen het knooppunt Grijsoord en het knooppunt Ewijk Ook bij Arnhem, maar dan op de A325 vanuit Nijmegen. Tussen Elden en Westervoort, 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Het bezoek van koningin Beatrix aan Curaçao werd met de enige vrees bekeken. De sfeer in de Curaçaose politiek is grimmig. De koningin zou niet welkom zijn, maar het viel mee uiteindelijk. Dat bleek in Willemstad. Bij de Pontjesbrug in Willemstad, de bevaande Pontjesbrug, stond een hele schoolklas te wachten. Maar de brug bleef een beetje lang open. Zo te zien, ja. Aan de overkant zagen we al voor het Amsterdam liggen. Het schoolkorg wat gaan ze zingen? Wat gaan jullie zingen? Willem Leeft het Oranje Huis nog een beetje bij de kinderen? Ik denk van wel, ja. Ja, ja want uh, in de lessen praten we ook veel over uh, het uh, Prinsjeshuis en uh, Koningin. Uh, ja, in de aardwiskunde-lessen komt het ook voor. In de Nederlandse taallessen komt het ook voor. Dus ik denk van wel, ja. Succes! Bedankt voor de lift. Oké, okay, graag aan. Okay. En als de kindertjes uitgestapt zijn en zich haasten naar Fort Amsterdam... ...tref ik daar op de stoep achter het fort en bij de staten van Curaçao... Um, ...een parlementariër, een statenlid aan, Helm in Wiels. Waar, waar bent u er niet? Omdat ik fout vind. Ik vind het gewoon een waste of time. Ik heb andere dingen te doen. De kinderen gaan de koningin toezingen, maar het is niet alleen maar toezingen. Er is ook protest op de Curaçao. Uh, licht... Net zoals in Saba en Abonaire. En, maar waarom uh, heeft u dan niet de beleefdheid denk ik, dan, om de koningin een handje te geven? Waarom? Het is met dezelfde hand dat uh, de Rijkswet gaat tekenen. En de Rijkswet personenverkeer die, die, die zal legitimeren uh, dat wij Tweede burgers worden. Maar nou zegt minister Donnen, uh, ons parlement, hè, het Nederlands parlement staat niet boven het parlement van Curaçao. Ja. Daar heb je toch gelijkheid? Nee, je hebt geen gelijkheid. Want zij zijn degene in het Nederlandse parlement die uh, druk uitoefenen op Donner. En Donner die bezwijkt voor het Nederlandse parlement om, uh, om um, in te grijpen of om onderzoeken te, te doen. En uh, tevens om uh, de gouverneur te laten herzien enzovoorts enzovoorts. Dus Het is een Nederlandse parlement die de sept zwaait. Right. Verder is er nog een klein protest buiten het zicht van de koningin. Een clubje van zo'n tien demonstranten van de partij van Helmen en Wiels staat er met borden, met er op kolonisator. Een paar honderd meter verderop, in het binnenplein van Fort Amsterdam, is het kinderkoor nog net op tijd om de koningin toe te zingen als ze van het kantoor van de gouverneur naar het kantoor van de minister-president loopt. Is de foto gelukt? Prachtig. Lang leven onze koningin. Ja, ik had wat anders verwacht hier eigenlijk. Waarom? Ik Hoezo? dacht een eiland in onrust, opstanden dreigen. Ja, kijk, dat is een groepje. Ja. Wij zijn de meesten. Onda ja. ik kon, nanda vai recibir la reina. Tussen de mensen, ook een bom, met een kindje op de arm, die wordt geïnterviewd door de Curaçaose televisie, door Oscar van Dam, correspondent hier ook voor ANP en GPD, die er vijf jaar geleden ook bij was, toen het veel drukker was hier op het plein. Ja, ja, En die mevrouw die uh, zei ook net, vorige, vorige keer was er ook veel meer informatie geweest over wanneer precies de uh, route, uh, hoe de route zou zijn van de koningin, hoe ze zou lopen. Volgens die mevrouw ligt dat aan het gebrek aan informatie. Ja. Niet aan uh, de weerstand die er, zoals wij horen in Nederland, heerst tegen Nederland? N niet bij de mensen die hier staan natuurlijk. Ja, duidelijk, de duidelijkste protestactie is van uh, PS-leider Helm in Wiels, uh, die hier niet wensen komen, niet de hand wensen schudden van uh, de koningin, heb ik net van hem gehoord. Ik had hier in dat kader ook wat meer demonstranten verwacht. Of is, hoort dat niet bij dit eiland? Nee, men is niet tegen de, de, de koningin. Helmen Wiels heeft zijn eigen actie genoemd en gezegd waarom hij dat niet gaat doen. Maar er is niet een brede beweging tegen de koningin. Misschien wel tegen sommige Nederlandse politici. Maar, zeker dolle. Niet. <laughs> Misschien, maar, maar niet tegen de koningin. Die staat boven de partijen. Klinkt gezellig daar op Curaçao. Menno Re Meijer volgt het bezoek van koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinsens, prinses Maxima. Mauro Manuel kan uitzetting naar Angola alleen nog via de aanvraag van een studievisum voorkomen. Dat bleef vanmiddag in de Tweede Kamer. Voordat er binnen werd gestemd, was er buiten opnieuw een steunbetuiging voor de jonge Angoleus. Dit is één groot welkom bij elkaar voor Mauro. En ik wil daarom eigenlijk horen dat iedereen er tegelijkertijd te zegt: welkom Mauro. Mauro, Mauro. Wat Mauro moet. Mauro. Mauro moet ben, ben. U vraagt mevrouw, waar komt u vandaan? Rotterdam. Speciaal hier naartoe gekomen? Ja. Want? Omdat het recht van Mauro uh, verdedigd moet worden. Als dat niet in de Kamer gebeurt, dan hier maar. En waarom moet dat? Omdat hij hier ingeburgerd is en absoluut niet terug kan naar uh, het land waar hij dus uitgereden is. We willen dat het kabinet eindelijk eens even sociaal gaat doen en Mauro hier laat blijven. Net zoals al die andere kinderen. Doe even sociaal. Ja, zeker. Zeg jij het eens even? Doe even sociaal. <applacht> ja. Dankjewel. Ja. En dan gaan we nu naar de volgende spreker. We hebben hier niet ver vandaan een schitterend strafhof. Dat we de, ja, de veroorzakers en de, en de aanstichters... en vooral degenen die dit maar laten voortslepen... dat we die voor het gerecht dagen. En nou, misschien kunnen ze daar een kleine veroordeling voor krijgen. Mogen hey. hey. hey. Het is mijn lunchpauze, kom je langs? Doordat, het, doordat hij doorgeprocedeerd heeft, ben je in deze situatie terechtgekomen. Ik vind eigenlijk dat dat te lang duurt, die hele situatie. Maar ik vind wel dat je daarvoor de regels moet naleven, helaas. En dus zou hij moeten vertrekken? Dat denk ik wel, ja. Meneer de minister, wel rusten. Slaap maar lekker hier in En hoeveel mensen hebben gestemd voor de petitie dat Mauro moet blijven? 58.000! Stuur mijn handen in de handen maar naar huis. Denk vooral niet aan uw oude ideaal. Wij staan hier vandaag om te strijden en niet om nu al te zeggen: van wij gaan akkoord met de studentenvisum en dat wij hier over een jaar weer moeten staan. Dat kan toch niet? Een donker voor verhuurig jaar komt. Er hoeven maar een paar mensen die zijn, die verdorie dadelijk een vinger opsteken. En dan is het geregeld, dan kunnen wij naar huis en dan hebben wij gewoon ons leven weer terug. Dat doen ze niet. Daarom, nee, dat doen ze niet. En daarom zijn wij boos. En daarom staan wij hier en wij staan hier niet alleen. En daar zijn wij ontzettend blij mee. Maar we moeten wel echt ver gaan. Mauro Moet! Blijven! Ik hoor u niet hard genoeg. Mauro Moet! Blijven! We gaan nu een hart vormen en op het plein is een hart getekend. En de vraag is of iedereen aan de randen van het hart wil gaan staan. Zodat jullie met z'n drieën in het midden kunnen gaan staan. Als jullie er vast heen lopen. De demonstratie voor Maro Manuel eerder vanmiddag op het plein in Den Haag. Jeroen de Jager deed het verslag. De Britse regering is steeds vaker het doelwit van cyberaanvallen. Alleen het ministerie van Defensie al had dit jaar meer dan duizend aanvallen te verduren. Londen pompt daarom nu honderden miljoenen ponden in nieuwe veiligheidsmaatregelen. Maar hoe doe je dat zonder de vrijheden van het internet te beperken? Over die vraag debatteren in Londen vandaag en morgen vertegenwoordigers van landen en organisaties uit de hele wereld. Zoals de oprichter van Wikipedia, Jimmy Wales. correspondent Arjen van der Horst sprak met hem.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 Overheden zijn een veel grotere bedreiging. Ze komen vaak met maatregelen, hoe goed bedoeld ook, die niet werken en alleen maar het internet belemmeren. It is it is a risk that that governments uh for some good reasons and some not so good reasons may want to get more power and control over the internet and uh, we need to be very very careful about that.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 juist zo verkeerd en gaat het, werkt het precies contra-effectief... naar wat ook de overheid moet willen, naar een open en toegankelijk internet. dus de minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal. We gaan het eind van deze aanziening nog even naar correspondent Connie Keese in Athene. Want daar heerst na het voorstel voor een referendum over het EU-hulppakket voor Griekenland... een crisissfeer. zo mogen we het wel noemen. De Griekse regering voert koortsachtig overleg over de situatie. Connie, hoe staat het daarmee? Nou, de ministerraad is uh, nu bijeen in spoed uh, beraad. Uh, daar is nog niet veel over bekend. Uh, we weten dus nog niet veel. En ja, de, de Griekse politiek is ook onvoorspelbaar. Dus er kan van alles gebeuren vanavond. Het kan dat uh, Papandreou dat plan voor een referendum intrekt. Of zelf ontslag neemt. Of vervroeg de verkiezingen. Of dat hij misschien toch wel blijft zitten als premier. Uh, we zullen het uh, later horen. Een verhaal dat we hebben gevolgd vanuit alle Europese hoofdsteden. Maar in Athene met name neem ik ook aan dat de Griekse media dit echt op de voet volgen. Want dit is een cruciale avond. Ja, de, de, de televisie volgt het wel, maar niet zoals gewoonlijk met extra uitzendingen. Want het is zo dat, uh, dat ook de commerciële televisie uh, ja, geld gebrek heeft door de crisis. Uh, en de staatstelevisie staakte uh, tot uh, gisteren. Maar inmiddels is die, uh, is die staking opgeheven, dus die zenden wel gewoon uit. Maar het zijn gewoon de reguliere nieuwsuitzendingen, geen extra uitzendingen. En ook op de radio neem ik aan. En ook op de radio, ja zeker. Er zijn wel een paar radiostations die, uh, die continu uh, nu uitzenden over de crisis hier. crisis of niet, de radio gaat altijd door. Dat geldt ook voor ons. Connie succes daar. Houdt u op de hoogte via Radio 1. Zometeen na het nieuws van half zeven. Avondspits van WNL met Joost Eertmans. Goedenavond, Joost. Ja, een hele goede avond, en Tim. Uh, ja, wij gaan het hebben over dissidenten zo direct uh, na uh, half zeven. Ze stemmen wel mee, maar je zult ze maar in je, in je fractie hebben zitten. Dissidenten als Koppian en Ferrier. Het is toch een probleem voor de toekomst van het CDA. Hoe lang gaat dat goed? Ze blijven breken op de beslissende momenten. Nu stemmen ze mee en volgende keer misschien niet. Ze maken heel veel hijsa. In feite uh, doen ze dat op, op regelmatige. Het CDA moet verder zonder dissidenten, zeg ik. Zetel opgeven of gewoon aansluiten aan de fractielijn. Als je principes je heilig zijn, dan moet je gewoon ook durven vertrekken. Je kunt bellen, de lijnen staan open over deze stellingname van mij. We gaan erover praten. 0800 1121 om mee te doen. Of hashtag via hashtag WNL of hashtag Eerdmans. Tot 7 uur, dus avondspits van WNL. Zometeen beginnen we na het NOS Radio 1-journaal. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De Griekse ministerraad had er momenteel crisisoverleg over. En ook andere eurolanden waren onaangenaam verrast. En de onrust over het Griekse referendumplan heeft vandaag op de beurzen ook tot flinke verliezen geleid. Beleggers zijn geschrokken van het voornemen van Papandreou. De AIX-index in Amsterdam verloor vandaag 3,7%. Parijs en Frankfurt gingen zelfs ruim 5% procent omlaag. In Amsterdam is opnieuw een verdachte aangehouden... voor betrokkenheid bij de gewelddadige overval op jubilier Hunt een jaar geleden. Daarbij kwam winkeleigenaar Fred Hunt om het leven. Op 18 oktober werd er ook al een verdachte gearresteerd... en nog meer arrestaties worden niet uitgesloten.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 Achter de bewolking zitten weer opklaringen en vannacht wordt het dan droog... maar kan er op veel plaatsen mist ontstaan of wordt er wat nevelig. De minima liggen rond 9 graden. En morgen begint de dag nogal grijs, dankzij die nevel en de mist dus. Maar als het oplost gaat de zon weer schijnen en dat wordt het opnieuw een mooie novemberdag. Het wordt de graad of 15 bij een gemiddelde matig zuidoostenwind. Donderdag meer bewolking, maar nog zachter, gemiddeld 18 graden. En dat komt in deze tijd van het jaar niet vaak voor. Wel kunnen we vanaf dan elke dag wat regen verwachten, maar ook is er ruimte voor de zon. ANWB verkeersinformatie. Er staan meer files dan gebruikelijk op dit tijdstip. Het is nog behoorlijk druk. Met in totaal zo'n 200 kilometer file. Komt deels door de regen en deels door aanrijdingen. En zo is er op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht een ongeluk gebeurd bij Oudekerk aan de Amstel. Twee rijstroken zijn er dicht. En vanaf de A10 richting Oudekerk aan de Amstel staat het vast over twee kilometer. A4 Amsterdam-Den Haag. 10 kilometer nog tussen het knooppunt Burgerveen en Zoeterwoude-Rijndijk. Ook 10 kilometer op de A12 Den Haag. Utrecht tussen Blijswijk en Reewijk. heeft lange tijd een kapotte auto gestaan. En door die file loopt het ook vast op de A20 vanuit Rotterdam in de richting van Gouda. Daar staat voor het knooppunt Gouda 8 kilometer. A50 Arnhem Os tussen Knoop het Grijshoort en Knoop het Eewijk 10 kilometer. Het is dus sowieso nog erg druk in de regio Arnhem. En op de N279 vanuit Vechel naar Den Bos is er een ongeluk gebeurd. Tussen Berdicum en de aansluiting met de A2 bij Den Bos is de weg in beide richtingen dicht. Vooral in de richting van Den Bos levert dat vertraging op, want er staat een file van 5 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Het CDA moet verder gaan zonder dissidenten. Zetel opgeven of aansluiten. Een hele avond. Dit is Avondspits van WNL. Uw opinieradio op Radio 1. En de lijnen staan open. Bel WNL. 0800 1121. Ja, Mauro domineert nu al ruim een week de headlines in de dagbladen en op internet en zo ook weer vandaag. Maar niet de arme jongen, die inmiddels speelbal is geworden van politieke handjeklap. Niet minister Leers, niet Wilders of Tovik Dibi zijn de oorzaak van alle heisa. Dat zijn twee CDA-kamerleden die zich keer op keer opstellen als de barm barmhartige Samaritanen van het CDA. Ad Koppian en Kathleen Ferrier. Ze zijn de dissidenten van de partij en menen dat zij een monopolie op bescherming van zielige mensen hebben. Hoe kan een partij opereren als er continu twee dissidenten aan je stoelpoot aan het zagen zijn en om de havenklap gaan heulen met de oppositie? Een eigen mening hebben juich ik toe, maar de schertsvertoning die zij veroorzaken over de rug van Mauro zou het CDA niet moeten tolereren. Het CDA moet verder gaan zonder dissidenten, zetel opgeven of aansluiten. Bel WNL, 0800 1121. Een hele goede avond en welkom bij avondspits van WNL. Tot 7 uur praat u dus mee. 0800 1121 kan ook worden getwitterd. En dat doet u via hashtag WNL, hashtag Eerdmans. Laten we even luisteren naar Ad Koppian die eerder uh, dit jaar het volgende zei uh, over zijn rol in het CDA. Het CDA is een democratische partij waar iedereen zijn mening kan geven. Als je vier jaar, en ik zit natuurlijk al vier jaar in de Tweede Kamer, heel goed met elkaar overweg kunt als fractie. Dan kun je met elkaar ook een goede discussie aan. En dan kun je wel eens een keer met elkaar van mening verschillen, maar daarna toch heel goed verder kunnen. Ja. Een hele gezonde redenering die, die Ad Copian daarop nahoudt. Maar de praktijk blijkt toch wat weerbarstig te zijn. In ieder geval een hoop, hoop gedoe en hoop heisa en angst bij het CDA. Dalende uh, peilingen voor het CDA. Wat vindt u? Vindt u dat kunnen dissidenten in zo'n fractie? Of zegt u nee, ze moeten eruit uh, of zich aansluiten? Zoals eigenlijk vandaag gebeurde. Maar je kunt je zeer de vraag stellen of dat zo blijft. U kunt daar uh, uw mening over, over kwijt. Hier bij Avondspits. Jan van Westland zegt, Eerdmans Griekenland wil revolutie afwenden met referendum. Is terecht. Moet men ook hier vaker doen? Dat heeft niet zo gek veel met... De stelling van vanavond te maken, uh, Hella Kuipers, hoezo zijn dissidenten een probleem voor het CDA? Ze hebben toch geen enkel probleem voor de Heilige Moederpartij opgeleverd. Tot nu toe zou ik wel zeggen een behoorlijke dip in de peilingen. Ronald van den Blink, WNL uit de fractie stappen mag toch gewoon. Misschien niet in het straatje van WNL, luisteraar, maar misschien wel wettelijk correct. Um, laat ik eens praten met meneer Muller uit Rozenberg, want die belt. Goedenavond. Ja. Meneer Muller? Ja, ik ben er. Zegt u maar, wat vindt u? Moeten ze uh, dissidenten uh, opstappen uh, of niet? Mijn enige commentaar is eigenlijk uh, dat u dit niet kunt menen. Want ik ben van mening dat uh, het CDA eigenlijk uitsluitend uit dit soort dissidenten zou moeten bestaan. Dan hou je er geen fractie meer over, denk ik. Uh, nou, dan wordt hij misschien kleiner, maar dan weten we in ieder geval wat we aan het CDA hebben. Maar misschien bent u te licht. Ja. Nee, nee, maar het, het, het huidige CDA. Dat, uh, dat, dat gaat steeds verder naar rechts. En dat bepaalt niet de oorsprong van deze christelijke partij. Maar zou u dan niet op een andere partij moeten gaan stemmen of lid worden dan uh, het CDA? Vertel mij maar welke. Nou, ik bedoel, de, de meerdere P van keuzes toch? A, A. De PvdA die, die, die wordt gezien als een linkse partij. Maar die, die, die is, die is neoliberaal geworden. Hm. Duidelijk, u vindt het in ieder geval een, een, een goede zaak dat de dissidenten zijn. Dank u wel, meneer Muller. Wis zegt, Eerdmans inderdaad, beide moeten vertrekken, maar dan gelijk het hele kabinet. Genoeg is genoeg. Willem Brouwer uit Alphen aan de Rijn, is het wel met me eens? Goedenavond. Goedenavond. Het is Brouwer overigens, maar dat maakt voor de, voor de stelling niet zoveel uit. Ja, ik ben het uh, helemaal een beetje eens, Joost. Uh, die mensen moeten eindelijk eens keer die partij uit. Wat een, wat een vreselijke mensen die, die zich elke keer weer op deze wijze uh, de, distancieren van een partij... waar ze de rest van het jaar wel gewoon... Uh, een zakken bij vullen, wegwezen met die mensen. Dat is duidelijk Willem, maar je kunt ook zeggen zolang ze maar mee blijven stemmen, dan gebeurt er niks. Daar, daar, daar ben ik het natuurlijk mee eens, maar ja goed je maakt wel een ongelooflijk onrust in de partij en, uh, en ook in het politieke landschap. Uh, eigenlijk moet je die mensen gewoon daar ook voor afstraffen... en zeggen van jongens, inpakken en, uh, en op naar de volgende. Ja, wat mij zelf woest zou maken, moet ik zeggen... is als er twee dissidenten Dus de hele tijd dat dat schone, veilige uh, geweten... dat schone gezicht van de sociaal uh, CDA laten zien naar de buitenwacht. Dus iedereen zegt, goh, wat de sociale fractieleden zijn dat. En dat de rest dan zijn mond moet houden. Ik hoor ook van CDA's intern daar, daaruit dat dat enorm frustreert. Dat zij naar buiten toe de, de, de, het, het, het redelijke gezicht willen zijn voor Mauro... en dat de rest blijkbaar... Uh, de de harde lijn uh, willen volgen en daar zitten natuurlijk wel veel meer nuance bij dan dat het op het eerste zicht lijkt. Um, we gaan eens kijken wat de jeugd van het CDA ervan vindt, want aan de lijn is Dennis Javia. Uh, goedenavond uh, Dennis. Goedenavond. Jij bent bestuurslid communicatie van het CDJA, de jongerenorganisatie van het CDA. Uh, nou, ik, ja, ik zeg aansluiten of uh, zetel opgeven uh, tegen de dissidenten, uh, wat vindt het CDJA daarvan? In principe vinden we geen van beiden, uh, dat klinkt misschien heel erg vervelend en uh, dat uh, uh, de, uh, laat de stelling eigenlijk compleet in het water vallen. Uh, nee, op het moment is het probleem natuurlijk dat uh, de fractie uh, niet eensgezind is. Dat is gewoon wel daadwerkelijk een probleem. Aan de andere kant hadden we dat een jaar geleden wel kunnen verwachten. En ik denk dat de gehele coalitie, die heeft daar gewoon in meegestemd. En Ad en Ferrier hebben toen de tijd al gezegd van ja jongens, we gaan ermee instemmen. Maar op het moment dat we gewetensbezwaren hebben, zullen we dat ook daadwerkelijk laten horen. Dat doen ze nog steeds en dat heeft eigenlijk tot nu toe nog niet voor grote problemen geleid. Alleen vandaag is het, uh, is het uh, in ieder geval deze week is het gebeurd. Ja, maar je kunt toch zeggen als je hier instapt met, met, met hè, blijkbaar het gevoel en, en de, de mening die uh, Ad Jan en Kathleen Ferrier hebben, dan kan je toch niet... Uh, daarin in continu afwijken. Dan moet je toch zeggen, op een gegeven moment: van dit is, mijn, dit is gewoon mijn, mijn, mijn coalitie niet. Die pas, pas ik gewoon voor. Ik stap op en ik geef mijn zetel aan een ander. En daar komt misschien de CDA voor terug die, het daar goed in, uh, die zich daar wel in kan vinden. Dat kan. Maar ik denk dat in een groot deel van de gevallen zij ook gewoon uh, uh, meegaan in wat het CDA vindt, wat de CDA-fractie vindt. Uh, wat de afgelopen weken is gebeurd, is dat eigenlijk het CDA altijd heeft gezegd: van joh. Die Mauro, die moet kunnen blijven. Op het moment dat woensdag vervolgens wordt gezegd: Hij mag niet blijven, hij moet eigenlijk gewoon weg. Dan kan ik me best voorstellen dat je daar als fractie over kan irriteren. Terwijl je daar niks van af weet. Ja. Uh, vervolgens zijn ze wel een eigen beraad gestart. Uh, waar ook niemand wat van af wist. Dat klopt natuurlijk ook niet. Dus ik wil niet alleen, zeker in deze situatie, wil ik niet alleen die zogenaamde dissidenten de schuld geven. Ik weet zeker dat er binnen de fractie gewoon een heel heisa is ontstaan. Om dit geval. Hoe het is gelopen. Nou. En dan kan je wel constant wijzen naar twee dissidenten. Maar in principe ligt de, is de volledige fractie verantwoordelijk. Nou, dat is wel heel bijzonder dat je dat zegt. Dat de hele fractie schuld heeft aan het debakel. Ik, ik, ik... Nou, op zich, op zich ben ik, zeg ik dat niet. Maar ik zeg dat de hele fractie is verantwoordelijk voor beslissingen die ze maken. En je merkt vandaag zijn ze toch weer eensgezind uitgekomen. Uh, Katneem Verje heeft net op... Uh... Maar waar staan jullie dan als CDA? Sta je nou achter het beleid van leers? Of sta je achter uh, de opvattingen van Kopjan en, en Verje? Dat moet er ook eens We duidelijk worden. Als CDA? Ja, waar staan jullie? Als CDA, als CDA staan we in principe gewoon achter de Christendemocratie. Ja, jongens, kom op, daar uh, hebben we geen tijd voor. Dat soort slogans mag je op het partijcongres lanceren. Waar sta je nou eigenlijk als CDA? Sta je nou achter Leers of achter Koppyan? Ik sta achter een fractie die gewoon een goede afweging maakt Die is maakt. totaal verdeeld. Die fractie ja, die bestaat in moment... feite niet. Want er zijn gewoon twee groepen en daarom lopen de kiezers ook weg. Ik weet ook niet wat ik eraan heb, want ik ben rechts. Ik zou bij de CDA nog thuis kunnen horen in de lijn koopman, zeg maar. Hè, of Urlings uh, en de, dat soort figuren. Maar ja, met een kopje aan FRAJ gaat het elke keer naar links. Nee, klopt. Ik uh, moet nogmaals zeggen, het is echt de eerste keer dat het op deze manier is gebeurd. En zeker, uh, het is een vrij rechtskabinet. Er zitten ook wat mensen in de fractie die wat linkser zijn. En dan vind ik zeker dat je binnen in de fractie die discussie moet voeren. Nou, afgelopen week is er in de openheid gekomen. Dat heeft heel veel mensen op de borst gestuurd. Dat is niet handig. Aan de andere kant hebben wel 76 mensen van tevoren ervoor gekozen... dat er twee mensen in die coalitie zaten... die misschien bezwaar zouden kunnen hebben. Dan moeten we niet na afloop zeggen van... Hey, kunnen we die niet eindelijk, eigenlijk eens wegsturen? Nee. Van tevoren, Jij wist, gegeven, dat, oké, dat, je dat zeg je, je duidelijk. Leert. Dat wist men van tevoren. Dan wil ik toch aan het eind weten van jou... waar staat het CDA? Steun de lijn leers... De harde lijn? Of steunen jullie gewoon een mildere lijn? Dan zeg je, kom op, er moet meer ruimte zijn voor, voor dissidenten. Um, heb je dan specifiek over het vorige geval? Of echt over nee, het de hebt... nee, over dit geval. Vinden jullie dat Mauro moet blijven of moet hij weg? Nou, in principe hebben we vorige week al duidelijk in de media aangegeven dat Mauro gewoon moet blijven. Het is echt onmenselijk als iemand meer dan de helft van zijn leven hier in het land heeft gewoond. Dat je die vervolgens weer terug gaat sturen. Dat is gewoon nou, daar, daar lijkt je de lijnleerst dus niet te steunen. In ieder geval gaan we. Eens... Kijk, dat klopt. We gaan wat luisteren. We gaan wat luisteren naar wat bellers. Uh, Ferdinand Hossenbux uit Utrecht uh, komt van de PvdA, maar heeft wel een mening. Goedenavond, meneer Hossenbux. Dag Joost, met Ferdinand Hozenbux. Voor ik uh, een korte mening geef, je doet het fantastisch met je programma, jongen, en nu mijn mening. Um, ik ben het helemaal eens met hetgeen die je naar voren haalt, want uh, Koppenjan en Ferrier hebben al eerder gezorgd voor commotie. En wat er nu gaande is, wat ik vanmiddag allemaal hoor, en wat heel belangrijk is, Joost, ja. die waarschuwende vinger van Geert Wilders, hij heeft niet zomaar zijn mening gegeven. En als zulke zaken zich weer gaan voordoen... Uh, Joost, dan weet je precies waar we naartoe gaan... en dat moeten we niet hebben in dit land. Dus het CDA moet verder zonder deze klanten. Ja, ik, het is mijn mening, hoor. Dankjewel, Herrinand. Duidelijke mening. Uh, het CDA moet verder zonder dissidenten, dissidenten zetel opgeven of aansluiten. 0800 21 om te bellen. En je kunt ook twitteren, hashtag WNL, hashtag uh, Avondspits. Frederik Verboven zegt, makkelijk om de problemen van het CDA... op twee mensen af te schuiven. De partij heeft een barmhartige basis en de partij is die basis kwijt. Een duidelijke tweet. tweet. Marcel van Vliet zegt, Eertmans hoezo zo ze stemmen gewoon met de fractie mee. Dit is alleen maar toneelspel voor de bune. Mevrouw Gees Sleurhols uit Haren. Goedenavond, meneer Eertman. Goedenavond. Goedenavond. Um, kijk eens. Um, ik ben VVT. Ja. ja. Maar kunt u even kunt u iets snel iets tempo iets versnellen? Bent u voor of tegen wat ik zeg en waarom? Nee, um, dissidenten uh, horen in een fractie. Mm -hmm. En fractiediscipline is mij vreemd. Dus u bent het niet met mij eens. U zegt de dissidenten horen in een partij. Ook in een partij als de VVD, maar ook in het CDA. Ja, zij moeten de eenheid bewaren. Ja, maar dissidenten doen één ding natuurlijk niet... en dat is de eenheid bewaren. Ja, maar met deze stand van zaken zullen ze het wel moeten. Oké, okay. we gaan verder met meneer Henk Veldhuis uit Deventer. Ja, goedendag. Ja, ik hoor het allemaal aan en ik ben het uh, met die vorige spreeks ik, Volgens mij is het ook een politica, als ik het goed hoor. Helemaal oneens, want uh, ze moeten er gewoon uit. Ze mogen hun stem wel laten horen als ze blijven zitten, maar gewoon uh, met de fractie meestemmen. Lijkt mij een hele logische zaak en politiek ook uiterst uh, correct om dat te doen. Ik begrijp ook af en toe niet waarom uh, de politiek dit beeld laat zien. Hm. Dus, dus wat, wat eerder al genoemd is, dat de, ja, dit is ook slecht is voor de hele fractie. Ja. Eens. En het is ook slecht voor, voor het CDA. Ook helemaal mee eens. He, als oud-CDA-stemmer met een al lang weg. Maar om dit soort redenen. Ja. Ik ga ja. laat, laat één geluid horen... en dan weet ik waarop ik kan, Precies. kan kiezen. En dat is nu zo onduidelijk... en het is zo triest dat het op deze manier moet plaatsvinden. Allebei gewoon opstappen... Kiezen voor je eigen weg. En dit is niet de weg die het CDA blijkbaar bewandelt. Ik denk dat iedereen daar het gelukkigst van wordt. Als de dissidenten van het CDA een eigen weg gaan, dan wel uh, zich aansluiten. Maar dan ook hun mondje dicht houden, zou ik zeggen. Uh, dat is ook wat ik vind dus. Het CDA moet verder gaan zonder die dissidenten. Daar kunt u op bellen 0800 1121. Eerdmans tuurlijk niet. Want de minderheid in de Kamer is de meerderheid van het CDA, zegt Holly. Uh, meneer Rozenberg, uh, ik weet niet waar u vandaan komt, maar u bent aan de lijn. Ik kom uit Amstelveen. Ja. Ik zit in de auto op weg naar huis. En ik ben het niet met uw stelling eens. Ten eerste zijn die twee dissidenten net als alle andere CDA-kamerleden gekozen. Dus de kiezers hebben daar gesproken. En ten tweede wekt u de suggestie dat die twee dissidenten voortdurend voor problemen zorgen. Nou, voor zover ik me kan herinneren, en ik volg het nieuws vrij aardig al een jaar of veertig, is dat niet het geval. Maar... Ik denk dat dat onder het kabinet uh, Wiesheuvel of Van toen Aantjes dissident was veel ernstiger was in het CDA. Dus maar... valt me alleszins mee dat die mensen... En verder vind ik het uitermate suggestief van u dat u zegt dat zij de indruk wekken dat zij het sociale hart van het CDA zijn. Ja. Ik ben geen CDA stemmer, maar ik weet zeker dat er bij het CDA veel meer mensen met zo'n hart zitten. Dat, denk, dat is precies mijn punt en die worden nogal boos als, ja, het, naar buiten, als het naar buiten, meneer Rozenberg, als naar buiten toe komt dat alleen Kopjan en Ferrier het, het sociale gezicht verdedigen. Dat, dat is wat CDA's een beetje boos maakt in, intern. Maar het andere punt wat u zegt, ik heb, meneer Rozenberg, ik heb niet de indruk dat, dat Ferrier en Kopjan op eigen kracht de Kamer in zijn gekomen. Nee, zijn die zijn op zijn de, de, de slippen van de lijsttrekker, toch? Ze zijn toch gewoon op, op de lijst gezet? Dus ja, door, door het, wie? Het CDA. Door het CDA. Ja, dat CDA heeft ook een bepaalde lijn en daar doen zij afstand van... omdat ze vinden dat ze hun eigen mening moeten ventileren. Ik denk prima, maar je hebt nooit een eigen zetel verdiend. Niet op een lijst. Nee, je komt wel op de lijst. Je gaat gewoon mee op de slippen van de lijst trekken. Maar goed, dat is een potje politicologie. Daar gaan we het zo nog even met meneer Kraul over hebben. Maar dank u wel voor het bellen. Dank u zeer meneer Rozenberg. Tjerk Langman uit Eindhoven. Hallo. Goedenavond. Ik, uh, ja, mijn mening, uh, ik ben het met de stelling eens. Ik, uh, ik vind, uh, je moet je een fractie als een team... en uh, die moet je niet laten vallen. Dat is de tweede keer dat Koppian en Ferrier dat hebben gedaan. En uh, daarom moet ze ook uh, ja, het besluit nemen... om nou, ja, zelf een partij op te richten of in ieder geval uit de CDA-fractie te stappen. Want uh, ze zeggen wel dat, uh, dat de zetels uh, minder zijn... Door de hele kwestie rondom Mauro. Maar ik denk dat het uh, ook komt omdat uh, de organisatie binnen de CDA-fractie eigenlijk een grote puinhoop is. Ja, want het ergste wat zou kunnen gebeuren is natuurlijk dat ze voor zichzelf gaan beginnen in de Kamer. Dat ze de zetel meenemen. Ja, dat klopt. Dat zou voor het CDA inderdaad... Uh heel erg negatief zijn, dat klopt. Dan is het gauw over en ook over en uit met de coalitie, kan je zeggen. Uh, Misha Muller zegt, kan het Radio 1-journaal niet groot tot acht uur duren? Wat een verschrikking, dat avondspits. Prachtig, dankjewel. Uh, Richard uh, is aan de lijn. Wie is je visser uit Wallingsveen? Ja, is aan de lijn. Ja, goedenavond. Zegt u maar. Ja, goedenavond, meneer Mans. Nou, wat zegt u? Moet het CDA verder zonder dissidenten? Nee hoor, nee hoor die moeten erin blijven. En Want dat, is uit, dat is uitstekend. Want ik, ik ken ook van die partijen die zitten in de Tweede Kamer... en die hebben het altijd over stemvee. En ik, ik, ik, ik, ik zag laatst meneer Wijsglas... en meneer Wijsglas had ook een hele afwijkende mening... dan uh, het, het hele volk van de VVD die zich totaal niet roert... want die durven mooi mond open te doen. En bovendien zag ik laatst ook meneer Fernandez van de PVV... die totaal een andere mening had over meneer Spijkers dan heer Brinkman. Dan denk ik van ja, waar praat u over... Dissidenten zitten in elke partij, in de PVV, in de VVD, in het CDA... Die moeten er blijven, want die houden de partij namelijk Ik scherp. Ik kan helemaal hele met u meegaan. Dat is namelijk tegengeluid wat absoluut belangrijk is, ook binnen de fractie. Maar het gaat erom wat Kopjan aan het begin zei, wat hij vroeger heeft gezegd. Hè, dat, dat wij lieten horen. Je kan van mening verschillen, maar je hoort uiteindelijk met elkaar mee te stemmen. Anders kun je een partij ook opdoeken. Hè, binnen de PVV bestaan, bestaan ook allerlei verschillen van mening tussen Brinkman en Bosma, om ze wat te noemen. Maar men stemt uiteindelijk met de fractielijn mee. En anders, als je dat niet doet, dan is zo'n partij volgens mij, is zo'n fractie eigenlijk ten dode opgeschreven. Ja, nee, ik vind het verdiend hoor. Op een gegeven moment, als je op een gegeven moment een aantal mensen hebt die de partij scherp houden. En die op een gegeven moment zorgen op een gegeven moment dat, en zowel binnen de partij op een gegeven moment allerlei mogelijke uh, verschillende meningen aan bod komen. Dan blijf je scherp, dan ga je nadenken. Als je alleen maar op een gegeven moment van iedereen dezelfde mening uh, hoort, dan denk ik dat je op een gegeven moment alleen maar uh, een.. een, een, een ja, dan krijg je inderdaad stemvee en dat wil ik niet. Oké, okay. dank u wel Wiense Visser. Ja, bedankt, we gaan door. Luc Hendricks uit Bokstol. Moeten de CDA's koppen en Ferrier hun biezen pakken of zich aansluiten of geen van beiden? Goedenavond Joost, ik Hallo. ben het helemaal met je eens uh, om het volgende. Kijk, we leven in Nederland in een partijstelsel. Uh, die mensen hebben eenmaal de keuze gemaakt om bij het CDA aan te sluiten. En dan vind ik uh, niet dat je bij iedere wind uh, je eigen weg uh, mag waaien. En ik ben het dan helemaal met je eens. Deze mensen die moeten zichzelf realiseren dat ze ondeel zijn van het CDA. Het CDA staat ergens voor. En dan moet je ook als partij optreden. En ik hmm. vind, uh, mochten ze hun eigen mening hebben. dan moeten ze ook het lef tonen om bij, uh, om bij, uh, bij andere uh, statements. Uh, in het vervolg ook een, een ander statement te kiezen. Ja. Daarmee wil ik zeggen dat bij volgende verkiezingen. moeten ze ook als zichzelf optreden. niet als het CDA. Nee, precies. Bij iedere wind je eigen weg waaien. dat vind ik trouwens een mooie uitspraak. Die, maar je bent het. Absoluut, waar je hem vandaan tovert weet ik niet, maar hij, hij klinkt goed. Uh, het betekent dat jij, maar je zegt ook, uh, je moet dus wel tegenlui misschien kunnen hebben, maar uiteindelijk hebben we uh, er het meest aan als ze zich aansluiten of zeg je ze moeten eigenlijk uh, hun biezen pakken? Ze moeten zeker hun biezen pakken. Ik vind, uh, nogmaals, ze, ze treden naar buiten als een CDA er. en ze zijn lid van deze partij. Dus waarom zouden ze dan bij, uh, bij dit soort gevallen uh, anders denken dan hun partij zijn? Nou, ze mogen van mij wel anders denken. Maar als ze zich uiteindelijk maar bezinnen tot dat hè, het moment van stemming aankomt. Ja, uiteindelijk wel. Daar moeten wij ja. uh, bij aansluiten inderdaad. Luc, dankjewel. Um, Camille Egmond zegt... de dissidenten zijn ingeschakeld om de linkse kant van de CDA-kiezers binnen te halen. En ze behoren tot de vertegenwoordiging van die kiezers. Dus Camille, jij bent het waarschijnlijk uh, niet eens met mij. Je zegt dat is juist een onderdeel ervan. Um, Jan Molenveld uit Capelle. Goedenavond. Goedenavond, uh, Joost. Ja, zeg het maar. Ja, uh, nou, uh, ik ben het uh, zeker eens met jouw stelling. Die dissidenten die moeten inderdaad uh, de fractie verlaten. Maar uh, ik uh, zou het een prachtige situatie vinden wanneer er nog meer Mauro's komen. Waarbij uiteindelijk het CDA van het politieke landschap zal zijn verdwenen. Want het is wel bewezen dat deze partij uh, niets meer te zoeken heeft in dit land. Daarna is volgens mij de PvdA aan de beurt. Het is dus tijd voor een nieuw politiek landschap en... Dan gaan we wel eens kijken. Ik hoop ook dat Wilders binnenkort de stekker uit het kabinet trekt. En dan? En dat er gewoon verkiezingen komen. Gewoon verkiezingen komen en dat we de zaak een keer goed gaan regelen in het land. Maar dan is bijna geen. We komen, we komen niet verder met dit soort lapslanserij. U vindt het te onduidelijk. U zegt eigenlijk: het slingert naar links, het slinger naar rechts. Daar, daar komt... Ja, precies. Nee, het gaat niet werken, al die, al die partijtjes in dit land. Het is gewoon hopeloos. En. Uh... Dus wat mij betreft meer Mauro's en uh, het CDA wordt al steeds moeilijker een uh, einde van okay. deze partij. Dus... Dankjewel Jan Molenveld. Gerard Rommens uh, belt in bij Avondspits. Goedenavond. Goedenavond. <lacht> Zegt u maar. Ik ben het er niet mee eens hoor. Ik denk dat je, het blijkt dus nu weer dat je als christen gewoon geen politiek kunt bedrijven zoals het nu is. Want het draait alleen om macht en uiteindelijk is het christen zijn, betekent barmhartigheid betonen en de onderste weg gaan en dienen. Ja, nou wil ik dat toch eens vragen. Hè? Want dan wordt het CDA en Leers als een, als, een, als een boeman gezien. Terwijl Al Bayrak in 2009 die eh, Mauro ook al het land uit wilde sturen... en het eerste eh, besluit heeft genomen om hem uit te zetten. Wat, wat vindt het PvdA met meneer Spekman voorop? Wel heel veel mooie schijn maken op dit moment. Ja, maar ik heb het over CDA. Hè? Ja, dat klopt, maar daar wordt nu heel veel nageschoven van ze, zijn, ze, ze willen Mauro eruit. Maar dat was de PvdA ook al van plan twee jaar geleden. Ja, ja, dus ja, is ja. dat niet toch ook een PvdA, is het niet een algemeen probleem? Nou, ik denk, ik denk dat het gaat over, dat het probleem binnen het CDA gewoon heel het, heel het uh, christen zijn, dat dat gewoon het probleem is, van hoe moet je als christen uh, politiek bedrijven? Nou, en dat blijkt dus dat, dat binnen dat democratische bestel, dat dat, gewoon, dat, dat gewoon, uh, gewoon onmogelijk is. Je ziet het in de, in de kerk, zie je het ook. Uh, de mensen die, die dus werkelijk waarachtig christen willen zijn, die, die passen niet in dat systeem. En die moeten daar gewoon uittrekken. Dan moeten ze eruit. Dus eigenlijk bent u het met me eens. Maar goed, het is, het is ja, goed. Ja, ik ben, het, ik ben het in principe wel eens dat, ja. dat die mensen eigenlijk moeten opstappen. Dat is beter. Ik vind, het probleem ligt veel dieper. Dus, uh... Oké, okay, dank u Gerard Rommers die inbelde bij Avondspits. U kunt dat ook doen nog tot 7 uur. We zijn nog 2,5 minuutjes. 0800 1121. De dissidenten in de CDA moeten verder... Uh, alleen of uh, zich aansluiten aan de CDA-lijn. Aartje Moerkerker zei, Eerdmans, het probleem lost zich vanzelf op. Met deze vrije val zijn de dissidenten straks de meerderheid, uh, zegt hij in, uh, in, uh, op Twitter. Uh, we wilden proberen om uh, meneer Kouw aan de lijn te krijgen van de VU Amsterdam. Hij is onbereikbaar, dus dat uh, zal waarschijnlijk niet meer lukken. Kunnen we mooi met wat bellers verder die uh, er toch weer in grote getalen zijn. Uh, Nico van der Bent uit Weert, goedenavond. Goedenavond. Uh, ja. Ik ben het niet helemaal met jou eens. En waarom niet? Uh, volgens mij hebben we 150 zetels in de Tweede Kamer. Mm. En uh, als je zegt van uh, ja, ze moeten meestemmen met het CDA. dan zou je dus eigenlijk ook moeten zeggen: van prima, tijdens de stemmingsrondes. ...hebben we eigenlijk alleen maar de partijvoorzitters nodig om een stemming uit te brengen. Ja. Want dat is dan toch de mening van die hele groep. Nou, dat is een beetje het klapvee wat we dan krijgen, bedoelt u? wat zegt u? Dat is het klapvee wat we dan creëren, bedoelt u? Ja, nou zijn er twee man binnen die fractie zijn het niet eens... ...en dat laten we dan misschien in de stemming ook merken. Maar... Dan ben je in mijn ogen democratisch bezig. Mm. Als, hij, als we dus aan moeten sluiten volgens jou dan bij het CDA... ...dan hoeft toch alleen maar de partijvoorzitter de stem uit te brengen namens zijn uh, nou. fractie. En dan zijn we het. Je hebt natuurlijk meer fractieleden nodig, hè? we hebben meer fractieleden nodig... om het geluid op allerlei terreinen van justitie tot landbouw ja, te verdelen. Maar in ja, feite zou je met de stemmachine heel eind komen. Alleen mijn punt is dat voor kiezers die op het CDA gestemd hebben... totaal onduidelijk is waar de koers heen gaat. Hè? Dat is mijn punt. Maar, maar betekent in, de, in het voortraject is, kan die discussie er dus wel zijn hè? Met, uh, met, die, deze, met, die, met die mensen. En als je dan zegt van er moeten standpunt naar buiten komen... Dan heb je alleen maar die partijvoorzitters nodig zoals jij zegt. Ze nou, dat, dat... mogen er geen eigen stem uitbrengen in de stemmingsronde. ze dat... moeten zich aanpassen aan datgene wat de partij zegt. Ja. Nou, daar zullen we niet eens worden, denk ik. Nico van der Bent uit Weert. Goedenavond. We, we sluiten af, uh, avondspits. We hebben helaas de politicoloog niet te pakken kunnen krijgen. Volgende keer waarschijnlijk wel Simon de Vries belde nog uit Rotterdam. Niet meer mee me eens als Tons Schreudert Arnhem wel. Uh, meerdere stonden in de wachtrij. Maar we zijn er alweer snel, namelijk morgenavond. met een geheel nieuwe avondspits. Straks op deze zender gaat kunstof door. En daar niemand minder dan John Williams in de uitzending hier op Radio 1. Wij sluiten af. Ik wil u een heel fijne avond wensen als u in de file staat. Uh, ja, sterkte daarmee. En voor straks. Straks lekker eten wellicht en slapen daarna. Wij zijn er morgen weer. Tot dan.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 Luister iedere werkdag van half 2 tot 2 naar Stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie. Karel Appel vindt een paar wielen en een ladder in Toscane. Hij maakt er een vogel van met een gipsen hoofd. Spannend beeld. Later